Gemeente, wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. En we willen tegelijkertijd ook als gemeente onze voorbeden neerleggen bij de heren. We bidden voor mevrouw Buskus de Vries van de Sportlaan 38 die in het ziekenhuis is opgenomen. Wij danken de heren met mevrouw Withaar en meneer de koning Gans... die allebei uit het ziekenhuis zijn ontslagen en weer thuis zijn... En wij bidden ook en we danken de heren samen met Jannie en Jenny Lindeboom. Die afgelopen week door Gods goedheid werden verblijft met de geboorte van een zoon. Ze noemen hem Dirk Jan. Bidden ook voor onze Albanië-gangers. Laten wij samen de heren bidden. Heere, onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zojuist mochten wij dat ook beleiden en we doen dat opnieuw in ons gebed. O Vader, Zoon en Heilige Geest, geprezen moet u zijn om wie u bent, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is iets wat voor ons verstand niet te vatten is. En dan doet het geluk zich voor dat u dat ook niet van ons vraagt, om dat te bevatten, maar om die grote naam die u op aarde hebt gegeven, die te beleiden in geloof. In het zingen van de psalmen die ons zo lief zijn, ook in ons gebed. Maar ook als de verkondiging van uw woord vanavond mag uitgaan voor de tweede keer op deze dag. Heere, schenk ons dan dat geloof wat zich aan u verbindt voor het eerst, of hoe langer, hoe meer. Heere, wij zeggen uw grote naam dank dat we hier bij elkaar mogen zijn. In de sferen van uw genade en barmhartigheid om die op te snuiven. Wij danken u, heren, voor al de trouw die gij tot op dit ogenblik aan ons en de onzen bewijst. Hier in de kerk, maar ook degenen die met ons meeluisteren thuis. En ja, heren, wat zullen wij vanavond van u vragen. Wij zijn in de regel mensen die bestaan uit één en al behoeften. Heere, wij bidden u om uw zegen. En wij vragen of die ene naam... die ge ons hebt gegeven tot zaligheid... in al zijn rijkdom... verkondigd wordt vanavond. In de kracht van de Heilige Geest. Want, Heere, daarom zijn we bij elkaar gekomen. En, Heere, elke preek... waarin de Heer Jezus Christus niet centraal staat dat is een misser in optima forma. Omdat wij door die naam behouden worden. En dat er zoveel meer aan die naam verbonden is. Heren, daarom bidden wij om de leiding en om de werking van uw heilige geest in deze dienst op en onder de preekstoel. Heren, wij, wij leven in een land waarin de temperaturen nogal eens snel kunnen wisselen. Van het ene in het uiterst, andere uiterste. Maar heren, zo is het in het geestelijk opzicht ook nog wel eens het geval. Dat wij de ene dag mogen leven vanuit de zekerheid. Het wel uit kunnen jubelen. Dat we het zeker weten te liggen voor rekening van koning Jezus. Maar de andere dag. Kan het wel eens door ons hoofd en hart gaan? Zou het wel ooit waar zijn geweest? Heren, daar hebt u nou medicijn voor. De verkondiging van de gekruiste en de opgestane Christus. Laat dat onder ons vanavond ook het geval zijn. En dan bidden we ook heren, wil die prediking ook zegenen. Dat uw koninkrijk wordt uitgebreid, ook onder ons. In de breedte, dat is fijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe meer mensen voor het net van het evangelie. Hoe liever het ons is als voorganger. Maar bouw de gemeente ook in de diepte. En laat uw stille zegen er vanavond zijn. Heren, zo dragen wij elkaar aan u op. En dan bidden wij voor mevrouw Buskus, die nog in het ziekenhuis verblijft. Die geopereerd is. Blijf met haar. Wees haar nabij. En Heer, als het in uw raad kan bestaan, wil dan ook de ingreep zegenen. Heer, wij danken u ook dat u mevrouw Withaar weer terug hebt gebracht in Hasselt, in de Hazelaar. Mogen we ons verwonderen over uw daden op haar hoge leeftijd... uit en door geholpen. Wil ze ook... verder herstel geven... en allen die haar in liefde verzorgen... ook al haar dierbaren... daarvoor de kracht geven... en de liefde. We danken u ook... dat u de Koningsweer weer... thuis hebt gebracht... na een operatie. Wil hem verder herstel geven... en we danken u dat hij ook alweer in de kerk mag zijn... onder het geklank van uw woord... met de zijnen. Here, geef hem ook verder herstel... en stel hem ook tot zegen... in het ambt, maar ook persoonlijk. Here, wij bidden... voor onze ernstige zieken. Thuis... in de verzorgings- en verpleeghuizen. Gij kent hen, Here, Zoek hen op. Raak hen aan... En doen ze ervaren dat er een heelmeester is die ook leeft. Inderdaad en met de daad. Heer, er is ook blijdschap in de gemeente gekomen. In het bijzonder bij Jan en Jenny Lindeboom. Met hun kinderen opnieuw dat ze mogen delen in de kinderzegen. Een zoon geboren. Hier ook die dank leggen wij voor uw neer. Moeder gespaard kindje gespaard dat zijn toch maar geen dingen van zo zo niet vanzelfsprekend heren aanvaard de dank en wil ook dat kleine jonge leven leiden tot u de schepper en dat hij u mag leren kennen ook als zijn herschepper is zo bidden wij voor onze Albaniëgangers. ver van huis die daar hand- en spandiensten mogen doen. Inderdaad, geloven, dat is een werkwoord. Doe het ons beseffen... om zo ook bezig te mogen zijn... in uw grote wijngaard... om anderen te helpen... die weinig of niets hebben. Here zegen hen de tijd die, die ze daar verblijven. En wil ze ook weer veilig bij ons brengen als ze de thuisreis aanvaarden. Heren, zo leggen we al deze beden voor u neer. In de wetenschap dat gij ons niet kunt horen om iets van ons. Maar zie ons aan in hem. Die u altijd hoort. En verhoort. onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen.